De fides met de meeste vertraging staan op de 1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Hoevelaken 19 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de 1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Diemen 11 kilometer, ook dat is de nasleep van een ongeluk. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 9 kilometer, dan zat een vrachtwagen met pech de is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3. Op de N206 richting Zoetermeer tussen de aansluiting met de A44 en Leiden Dorp 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk je lekker.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. Met nu. The Euro Breakdown. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all oh, my life. Never wrong right. Why disagree Why, why tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Even over de klok van 4 uur. Je luistert dus naar de nummer 16 van deze week. Megan Trainer is dat. Future Dear Future Husband. Right. Deze, dit uur gaan we nog kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe die er deze week uitziet. Wie daar op nummer 1 staat. Ook natuurlijk wie gewoon in Europa op nummer 1, 2 en 3 staat. Dat zal je ongeveer vanaf kwart voor 5 te horen krijgen. En we gaan verder kijken naar uh, het artiestennieuws. Maar natuurlijk een uh, hoop heerlijke hits. Om precies te zijn de tweede helft van de lijst. Meestal makkelijk ook in het tweede uur. En dan gaan we doen uh, nu met de tweede keer nummer van dit uur. En dat is de nummer 14 van uh, deze week. En die is in handen van Martin Garrix samen met Asher. Op nummer 14, Don't Clock Down. Vorige week nog op 15, 7 weken lang in de lijst. Martin Garrix is is the far 14, dus Martin Garrix samen met Don't Look Down. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nummer 12 gaan we mee verder. De prachtige Ship to Wreck van Florence in the Machine. Vorige week op 13. Zes weken ondertussen in de lijst, dus één plaatsje gestegen. Florence in the Machine, Ship to Wreck. Van het album How Big How Little, How Beautiful van de uh, Florence dat uh, mij uh, is uitgekomen is dit Shit Durex hun single van het album. dat album vinden we deze week op de 12. plek... in de nieuwe breakdown hier op ZFM uh, Zandvoort en van 12 gaan we snel naar nummer 10 naar de zuidenbuurvrouw naar België naar Stellisol. Met haar prachtige nieuwe single Reason. Ondertussen alweer acht weken in de lijst. Deze week is op team Selassou. Reason Cellasu zijn we begonnen aan de top 10 van deze week. Week 21 alweer van dit jaar 2015. Want Cellasu staat natuurlijk op de tiende plek met haar single reason. Ik ben hier weer een kleine resume verschuldigd. Ja, nu oh ja, nu al. Want voordat we de rest van de top 10 ten gehoren gaan brengen bij jou thuis, dan zal ik even doornemen met de nummers die ik wel en niet heb gedraaid. Op nummer 18 hadden we dus een fietsje hier met de night. De snelste daler van deze week van de zesde plek naar de 18e uh, plek. 12e plaatsen is dat. Op nummer 17 Hoody Allen samen met Ed Sheeran all about it. Eén plekje gestegen in hun negende week. De zeven weken staan ze, staat ze erin, Megan Trainer, Dear Future Husband. Van 17 naar 16 gegaan. Rihanna dan met uh, American Oxygen van 19 en 15 in haar vierde week. Martin Garrix samen met Asher Don't Look Down vinden we op de 14e plek. De 13e plek is voor iemand die drie plaatsen gezaald is. Ooit de nummer 1 heeft gezien. Maar nu dus uh, na 13 weken lang op de 13e plek staat. En dan heb ik het over David Guetta samen met Emily Sende. What I did for Love. 12 in handen van uh, Florence in the machine, Direct. En degene die er tussen 12 en het 10 zat, is natuurlijk nummer 11. Zes plaatsen gezakt in de zeventiende week. En dan heb ik het over Kelly Clarkson met Heartbeat Zang. En op nummer 10, Jordan met Celestu met Reason. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Rijno. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan gaan wij door met uh, nummer 8. Dat is Robin Schultz met Headlights. samen met Aalsie. Straks nog de Nederlandse top 40 en nog wat nieuws. Mijn eerste nummer 8 is dus Robin Schultz. Oh. Tracing all the headlights Oh, cause you're always trying to get ahead of life Dus op nummer 8. Samen met Alsi Met het prachtige headlight. Vorige week stonden ze nog op nummer 14. We hebben vijf weken ondertussen in de lijst der lijsten. De enige echte hitlijst van compleet Europa. Snel door met de volgende, want de tijd begint een beetje te dringen. Zes minuten voor half, vijf alweer. Kwart voor moeten we beginnen aan de top drie. Dit is nummer zeven Lost Frequencies. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Readers, by the swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Under the blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? The Euro Breakdown Tasted the pain, now losing someone What can say, don't even look back at this wasted moment's time you're hard yeah, to, ain't but it used to be So now to blame you, shoot the Be watching fall, as you can see you stop the game You tasted the pain, now losing someone What can say, don't even look back at this wasted moment's time Yeah, to too used to be Smash the blame, you shoot the tree You watch it fall as you can see You start the game, you Forget about the past. It's not out of mind. Now this is what you'll find: answers to your pain. You don't wanna make it It's end. A taste in the taste of the rain. I'm losing someone. Focus, don't even look back at this wasted moments. You're too late, but it used to be. You're so not to blame. You should be dreaming. Watch as well as you could see. You start again. Met Broken Back. Heeft flink deze single gemaakt. Deze hit. Riva Restart the game. Deze week vinden we hier op de zesde plek. Hier in de Euro Breakdown. Vorige week nog op de verhaalde. Nee. nee. Nee, nee, nee. 106,9 zit je op op dit moment op CFM. Het is weer vrijdag, de is weer oh. De hechte, bitige... Ja, nou, daar zijn we namelijk nou mee bezig. Oh. Ja, die presenteert het uh, de Nederlandse top 40. De Nederlandse, oh, vandaar. ja De Nederlandse top 40, daar is de tijd voor. Het is half vijf en dan gaan we even een beetje doornemen. De Nederlandse top 40 van deze week. Hoe ziet die eruit en wie zal daar deze week daar op nummer 1 staan? Op 40 vinden we daar Ed Sheeran met Thinking Out Loud. Calvin Harris samen met Haim. Great to God, vinden we op 39... David Guetta samen met Nicki Minaj en Everdrag is deze week nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 op 38 met hun nummer Hey Mama. James Bay the River staat er nog steeds in op 37. Kingsington met War vinden we dan op de 36e plek. Maroon 5 met Sugar op 35. En de Common Linnet, nieuw binnengekomen deze week op 34 met We Don't Make the Wind Blow. People and en Time of Our Lives, vinden we op 33. En uh, Eva Siemens met Policeman policeman op 32 dan. Riddles van Kensington vinden we op de 31ste plek. Op de 29ste is een uh, nieuwe binnenkomer. Um, Ain't Nobody, Lost Me Better, oftewel Felix uh, van samen met uh, Jasmine Thompson. Mooie nieuwe binnenkomer van hun dus. Um, de volgende plaat in de Nederlandse top 40 staat op nummer 28. En dan heb ik het over Mark Branson samen met Bruno Mars, "Uptown Funk. Headlights, we hoorden hem net, Robin Schultz samen met Aalsi vinden we in de Nederlandse top 40 op 27. Listen Be Save Me op 25. Let It Go, James Bay nieuw binnen op 24. En Ariana Grande staat er ook in met One Last Time... Skrillex en Diplo presents Jack U Samen met Justin Bieber vinden we daar op de 22e plek met Where Are You Now. Lunch Money Lewis. Bills op 21. Martin Garrix samen met Asher Don't Look Down vinden we dan op de 18e plek. En een prachtig nummer van uh, Nathalie LaRoos. De Nederlandse samen met Jeremiah. Somebody vinden we op de 14e plek. Hungry van Dothan op 13. Armin van Buren samen met Mr. Props and Other You vinden we op 12. Kygo en Conrad met Firestone op de 11e plek. Dan zijn we aangekomen aan de top 10 van de Nederlandse top 40. Martin in Intoxicated, vinden we daar op de 10e plek. Jason Derulo vinden we op de 9e plek. En Rihanna Kanye West en Paul McCartney op de 8e plek. En Omi met Cheerleader uh, vinden we op de 7e. Last Frequencies, Are You With Me, staat op nummer 6. Years and Years uh, met King staat op de 5e. En Kaigo samen met Parson James. Stol de show vinden we op de vierde plek in de Nederlandse top 40. Wiz Khalifa samen met Charlie Patt. See you again vinden we op de derde plek. Major Laser uh, met Lean On vinden we op de tweede plek. En de eerste plek uh, in de Nederlandse top 40 is voor Wiz Khalifa met See you again. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door met de Europese top 40 dan. Met de Euro dan hier op CFM Zandvoort. En dat doen we met nummer 5. Carly Rae Jepsen. Are you right, I really like you. Zevende week dat ze erin staat. Deze week op de vijfde plek, Twee plaatsen gedaald dus helaas. Vorige week nog op de derde plek. We gaan eens kijken naar uh, de artiesten, de muziek, de nieuwsfeitjes. Kijken wat er nou weer allemaal uh, gebeurd is. We beginnen met een hit uit uh, 1979... De hit van uh, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough... die staat uh, opnieuw onder de, de belangstelling... want de track van de King of Pop werd opnieuw ingezongen... en gemixt met uh, Chaya Chaya. Een uh, Bollywood track uit uh, 1998. En die bijzondere combinatie ging in korte tijd uh, viral over het internet. In vier dagen tijd werd het nummer maar liefst een uh, half miljoen keer bekeken al. Het idee werd geboren op het uh, YouTube FanFest in Mumbai... waar vier bezoekers elkaar uh, vonden... In het uh, produceren uh, van de track. Ben je benieuwd? Nou, zal ook een stukje laten luisteren? Ik ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd. Ik heb het ook nog niet gehoord. Even kijken. Tot gekeken. Nou ja. Nou goed, nu dus een uh, half miljoen uh, en uh, één keer bekeken. Chaya Chaya, Don't Stop, uh, Till You Get Enough, de the, the remix uh, eigenlijk van de King of Pop. Is viral dit moment. Nou, ik snap het niet persoonlijk helemaal. Maar goed, uh, Bruce Springsteen dan. Bruce Springsteen heeft deze week Eindhoven bezocht. De zanger zou daar zijn geweest samen met zijn dochter Jessica. Springsteen vergezelde zijn dochter die in ons land was voor haar paarden. Zo komt hij hier een keer of zes per jaar op bezoek bij de paarden die in Valkenswaard op stal staan. Ook bezoekt hij in Eindhoven zijn favoriete Italiaanse restaurant. Omroep Brabant weet te melden dat hij daar in het restaurant minestronensoep eet met Parmaham en gebakken zalm. Nou, bedankt voor de informatie Omroep Brabant. En tijdens het eten laat hij zich ook regelmatig onderbreken voor een gesprek met een fan. Nou, dat vind ik dan wel weer netjes van, van deze Bruce Springsteen. Mariah Carey dan. Mariah Carey is een um, Carey. Moet toch Carey. Mariah Carey is een echte ster bleek uh, recent bij haar bezoek aan uh, Disneyland, uh, waar de zangeres zich uh, het aan niets liet ontbreken. Carrie werd, uh, werd omringd door bodyguards en kreeg van het pretpark meerdere begeleiders mee. Normaal gesproken stelt Disneyland voor beroemdheden slechts één assistent beschikbaar. De zangeres had de hele dag iemand bij zich die aan, uh, ja, een paraplu droeg. En dan niet omdat het regende, maar omdat de zon scheen. Carrie liep rond in een shirt met Mickey Mouse. Maar vond dat prima te combineren met uh, hoge hakken. En alsof dat niet uh, erg genoeg was... mochten ook haar bodyguards mee in de draaimolen. Want ja, er zou maar wat kunnen gebeuren in de draaimolen in, uh, in Disneyland. En de sterrenlures van Mariah Carey dan. Cheers, sto dan. Chesto die componeert voor een app die het uh, nog uh, gemist heeft, uh, was laatst ook op uh, televisie. Chesto heeft muziek gemaakt voor een nieuwe app voor hardlopers die binnenkort verschijnt via Spotify. Dat nieuws werd afgelopen woensdag bekend. Spotify onthulde in New York een aantal zaken die de streamingdienst de komende periode wil gaan doen naast hun reguliere activiteiten. Onderdeel daarvan is de app waarvoor Chesto de muziek maakt. Die past hier aan, aan, aan het uh, tempo dat de hardloper heeft. Dat gebeurt niet alleen door het tempo van de track eenvoudig aan te passen. De complete compositie die past zich namelijk aan in het, het lopende tempo. Chisto -tempo, uh, zelf gaf aan dat juist het tempo van uh, de hardloper de grootste uitdaging was. Mijn muziek is uh, veelal op uh, 128 bpm, ofwel beats per minute. En dat is eigenlijk te langzaam om op uh, te lopen. Dus moest ik op zoek uh, naar het juiste geluid uh, rond de 160 bpm... Naast de app heeft Spotify ook aangekondigd... met exclusieve content te gaan komen... die alleen via de Spotify-streamingdienst te verkrijgen is. Miley Cyrus dan. Ja, de dame die uh, was uh, vorig jaar bij de ingebroken. En de man die uh, dat heeft gedaan... heeft een gevangenisstraf gekregen van maar liefst twee jaar. Jawel. Vorig jaar werd uh, vlak voor Kerst ingebroken bij Miley Cyrus. De man nam persoonlijke bezittingen mee van de zangeres en haar broer. De inbreker werd gepakt, maar ontkende toen uh, alles. De rechter dacht daar echter anders over en veroordeelde hem tot het twee jaar cel. Ook moet de man de waarde van de spullen vergoeden aan Miley Cyrus. Hé, hey, um, even wat anders. Uh, nou, eigenlijk niet wat anders. Het blijft ook nieuws. Uh, maar we gaan even naar het uh, Eurovisie Songfestival. Want na het optreden van het terreintje, We weten allemaal dat het uh, niks is geworden voor haar in Wenen afgelopen dinsdag. Maar uh, de inwoners van uh, Tajikistan... Die waren het uh, daar niet mee eens. Want Walkalong staat daar namelijk genoteerd in de hitlijsten. En zo passeerde Oosterhuis de hits van David Guetta en uh, Omi. En staat ze uh, op dit moment genoteerd in de top 10 daar de verkoopaantallen in het uh, buurland van China zijn echter dusdanig laag. Dat uh, zij er uh, eigenlijk niet heel rijk van zouden worden. En in de Nederlandse top 40 kwam Walker Long, uh, begin dit jaar niet verder dan de 35ste plek. En ik heb hem eigenlijk helemaal nog niet uh, gezien in de Euro Breakdown. Maar ja, u weet het niet. Misschien komt er nog uh, na haar optreden van afgelopen dinsdag... dat hij uh, volgende week opeens sky high gaat. Maar, uh, heb je nou dat nummer gemist of uh, überhaupt dat optreden gemist? Uh, zullen we even een stukje uh, naar gaan luisteren van uh, Wolfolong? Tijdje Oosterhuis. Er nou, is wel nummer, kennen we natuurlijk wel, van Treintje Oosterhuis. Afgelopen dinsdag heeft zij de halve finale helaas niet gehaald. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met de Euro Breakdown inderdaad met de nummer 4 van deze week. En je hoort hem al hè, don't worry. Met Kaan. ZANG get ready Weer dus deze week met con. don't worry. En hij heeft het niet alleen gedaan zoals je het hoort, samen met Ray Dalton. Vorige week stond met nog op nummer 9 in de zesde week in de Euro Breakdown. Maar uh, met de nummer 4 gehad zijn we aangekomen aan de top 3. En hoe zag hij er ook weer vorige nummer week Nummer 3.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 niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. Carnage Jepsen dus vorige week op nummer 3. Major Leisure op nummer 2. En Wiskalieva op nummer 1. En zoals je hoort, het is geen Carnage. Het is Lunch Money Lewis met Bills deze week op nummer 3. derde week dat ze in de lijst staan. Vorige week nog op 4. Deze week dus op 3. Lunch Money Lewis met Bills! Nee. te kijken dat er iemand na vier weken lang in de lijst te gaan staan, dat al op nummer 1 staat. Maar dit is ook uh, prachtig man. Drie weken pas in de lijst. En nu al op nummer 3 heb ik het over uh, Lance Money Lewis. Beels, beels, beels. Alain Ryan Loewers gaan we luisteren naar de nummer 2. En dat kan eigenlijk al geen verrassing meer zijn. Het kunnen nummer 2 zijn. En het is uh, deze nummer dus nummer 2. Major Laser DJ Snake samen met Meu. Met een prachtige Lienan. De acht weken in de lijst, vorige week ook op 2. in de lijst. Deze week op nummer 2 Major Lazer, samen met uh, Snake en uh, featuring Moon natuurlijk. Breakdown op op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 1 van deze week. Prachtige mooie nummer van Charlie Pat en Wiz Khalifa. See you again. Vijf weken pas in de lijst. Nu al op nummer 1, net zoals vorige It's week. been a long day Without you my friend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 When I see you again ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. First you both go out your way And the vibe is feeling strong. stronger was small Turn to a friendship, a friendship Turn to a bond and that bond will never be broken The love never get lost And the love will never get lost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 Best and Furious 7 natuurlijk. En de eerbetoon aan uh, Paul Walker... die helaas het uh, einde van de film uh, niet heeft kunnen halen. Deze week op nummer 1 dus... Wiska samen met de Charlie Pott... When I See You Again. Prachtige nummer van hun al oh, daar... 25e jaargang, aflevering 21. Vandaag is het dus 22 mei 2015. Deze week hadden we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 14 dalers... en maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. Volgende week vrijdag zijn we er weer tussen 3 en 5. En mocht je nou deze uitzending hebben gemist... en je nu pas in, luister dan morgen tussen 7 en 9 naar CFM Zandvoort. Zo direct Zandvoort draait door met Zorre En ik zei direct, bedankt voor het luisteren... en ik zeg tot volgende week of tot straks...